Dit is Heewout de Jong met het NOS Journaal. D66-leider Jette wil dat de bezem door de overheid wordt gehaald... Op het partijcongres in Breda zei hij dat nu bij veel regels en wetten de logica ontbreekt. Regels die bedoeld waren om het land schoon te houden, houden nu de schone energie tegen, zei Jetten. Verder stelt hij voor om de belastingdienst helemaal opnieuw op te bouwen. En verder wil D66 het woningtekort oplossen door tien nieuwe steden te bouwen. Met groene wijken en voorzieningen dichtbij en waar iedereen een veilig thuis kan vinden. Al dus Jetten. Telefonische oplichters maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie. Daarmee kunnen ze realistisch stemmen nabootsen of in korte tijd een oplichtingsscript in elkaar zetten. Dat zegt een deskundige in aanleiding van een bericht in het AD over de fraude helpdesk. Ik kreeg in het eerste kwartaal al bijna 10.000 meldingen van neptelefoontjes. Bij een politieinval in een café in Den Haag gisteravond... bleken vrijwel alle bezoekers drugs bij zich te hebben. De eigenaar van de kroeg is aangehouden, zegt Omroep West. De politie omsingelde de zaak met tientallen agenten... en de cafébezoekers moesten met hun handen omhoog gaan zitten... en werden één voor één gecontroleerd. Bij 34 mensen werd drugs in beslag genomen. Of het softdrugs of harddrugs was, is niet bekend. De wielerklassieker Parijs Roubaix bij de vrouwen... is verrassend gewonnen door Pauline Ferrand-Prévot... De Franse renster van Visma-Lise Baik was veel te sterk voor de concurrentie. Ferrand Prévost is de eerste Franse winnares van Parijs-Roubaix. Wereldkampioene Lotte Kopecky kwam tekort net als Marianne Vos en Lorena Wiebes. Het weer, zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Met 21 graden in het noorden tot plaatselijk 25 in het zuiden. Vanavond vanuit het zuiden meer bewolking. Vannacht gevolgd door buien, het koelt af naar een graad of 12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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Wat doen we met lege pullen? Een je leeg Laat die ovens lekker sjouwen We gaan de hut verbouwen Het is zo gezellig hier Met die grote pullenbier Wat doen we met lege pullen? pullen, pullen, pullen. Zo'n werkweek is een gedoe best maandags al het weekend toe Ik hou veel meer van opperski Waar ik is mijn hobby niet Met het weekend voor de deur Krijg mijn leven weer wat kleur. Dan neem ik al mijn vrienden mee, mee naar het café. Dan doen we met lege pullen. Vuller, vuller, vuller. Wat doen die lege pullen hier? Die horen toch gevuld met bier. En als ik dan zo'n pulletje kreeg, Was die in een matje leeg Laat die overigens lekker sjouwen.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 Leeg. Laat die hongers lekker sjouwen. We gaan de hut verbouwen. Het is zo gezellig hier met die grote pullen. Bier, wat doen we met lege pullen? Hele goedemiddag, hier is hij weer, ondergetekende vet hij, En dat allemaal bij CFM, Entertainment Video, tot klokjes van 7 uur. En zometeen gaan we even een gesprekje voeren met Roy Hofman. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. We gaan nog een plaatje draaien. Laura Heijgen en uh, zij hebben het over een idioot. En niets meer dan een droom. Ik moet het vergeten, vergeten. De avond vloog zo voorbij. Mijn jurk zit onder rode wijn. En ik ben mijn sleutels kwijt, want zo gaat dat Mijn stel niet vaak voor schut gezet Maar toen hij binnenliep liep is ik niet meer te zeggen En ik weet niet of hij heeft gemerkt hoe van slag was Want zijn blauwe ogen straalde, hij ik lief maar was gevaarlijk Alle meiden in de kamer waren onstop aan het staren Ik probeerde me te veren, had wel door ik hem nog helemaal niet ken en meestal speel ik hard to get, maar het gaat niet Ik kort hadden we oogcontact en ik weet niet wat er gebeurt, ik kan het niet verklaren maar ik ben nog steeds een slag, ik ken mezelf niet want zijn blauwe ogen straalde hij leek lief, maar was gevaarlijk alle meiden in de kamer waren stop aan het staren ik probeerde me te veren had wel door wat hij probeerde en het valt niet om You. Mm -hmm. Vergeten Bij de eerste stap Die jij ooit nam Stond ik vlak achter jou ik achter jou, zo hè, en aan de telefoon hebben we niemand minder als uh, ja. Hoe heet hij ook alweer, Danny? Christian hey, Freddy Brek, <laughs> <Freddy Breck. laughs> nou, fijn om bij jou een uitzending te zijn. Ja, leuk, uh, leuk je even te spreken, inderdaad. Uh, hey, het, is, uh, het is alweer uh, een tijd. Uh, ...dat ik uh, een, eigenlijk een, een, een, een leuk nummer, uh, tenminste niet, niet verkeerd uh, begrepen, uh, want uh, je hebt meerdere leuke nummers gemaakt natuurlijk, in des, uh, des jaren. Zoals ja. Rosemonde. Uh, was dat eigenlijk uh, de eerste plaat van jou Rosemonde? Nee, nee, nee. nee Rozemoende was al de derde. Uh, nee, dat was de vierde zelf. De vierde, de eerste drie zijn uh, flink geflokt in Duitsland... En Rosa Monde was de, was de vierde plaat en uh, ja, dat was dan de doorbraak. Oké. Okay. Maar dat is inmiddels meer dan... Uh, ja, dat Rosa Moende was is ongeveer 50 jaar geleden. Dus, ja, ik, uh, ik bedoel... Uh, zijn we zijn uh, een paar weken verder. <laughs> ja, ik bedoel, dat kan ik er nog heel veel op noemen. Marsi uh, Liefde is als een roos. Uh, Met de zo, zaterdagavond, door de jaren heen. Maar ja, ook, ja. Kijk, uh, ook wel altijd weer een beetje de, in de, de, de, de, de jaren daarna. Want dan daar kreeg je in één keer... Uh, ...kreeg je nou al die hits ook met Freddy Breik en met Chris Roberts Rex heel gilders samen. En ja. al die dingen, kreeg je dan Ali B op volle toeren, daar had ik een hele dikke hit in met het nummer van Yes Air. Oh, ja. En um, daarna kwam dan uh, Beste Zangers van Nederland, uh, ik daarin zat en daar had ik dan toch op internet uh, grote hits met uh, Geef mij Nu Je Angst en met uh, Nooit Meer Morgen bijvoorbeeld. En, ja, ja, want de... de film met de new Kids was ook zo'n ding in uh, 2018. Dus dat was ook een groot succes in die tijd. Ja, ja en, en nu kom, uh, komt er een nieuw succes aan? Ja, het afgelopen jaar was het Regenboogverhaal wat het heel goed deed. Ja. En uh, nu is er een nieuwe single, want we hebben gezegd, gezegd we willen nu niet coveren. Ik wilde weer een nieuw liedje schrijven. En dat heb ik gedaan samen met Olaf Vesselmans en met Evan van Hoegelaar. Mijn producer. Hè? Ja, dat is een bekende naam, Edwin Groevelaat. Ja, nou, die doet al meer dan twintig jaar mijn producties. We doen dat altijd samen. Ja. Uh, en we schrijven dan ook heel vaak samen liedjes. Uh, dus dat, dat, dat is juist het leuke eraan. Dat je iemand uh, inmiddels zo goed kent. en uh, zo met iemand kan werken. Dat je, dat je gewoon blind weet wat de ander doet. En ja, dan kun je makkelijk liedjes schrijven. Maar ik wilde weer wat vrolijk zeggen. Gewoon een beetje zo'n soort. Een, een soort uh, gemoderniseerde gebond, Rosamunde. En dat is denk ik ja, de ja. nieuwe single vrij goed gelukt. Ja, want uh, nou ja, je hebt een trieste tijd ook gekend, natuurlijk. Uh, ja. 2020, hè? Ja, absoluut. Maar ik bedoel, uh, dat kwam dan inderdaad ook nog in de coronatijd erbij. Ja. En, nou ja, en dat was dan de finale van corona voor mij. Ja, ja, ja. Ja, ja en uh, nou ja, in ieder geval uh, weer lekker de draad opgepakt. Ja, dat was uh, natuurlijk was ik blij dat ik meer wat kon doen en dat ik dat eindelijk weer dingen mochten gebeuren dat was de hele tijd niet mogelijk. En ik ben een gelovig mens, dus ik weet dat we elkaar zien. Dus wat dat betreft, uh, ik kan nu uh, wat dat betreft is dat voor mij een hele grote steun. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik ken je niet anders dan een, een geweldig mens. Dus uh, ja, door de jaren heen. Uh, ik denk dat uh, nou ja, je bent ietsje ouder ouder dan ik. Dus uh, dat, uh, <laughs> we gaan een beetje wat dat betreft gelijk op. Ja. Dus uh, ja, zeg het... Uh... Nee, dit vaak voelen we dat niet. We blijven gewoon lekker jong. Ja, ja, ja, dus, uh, ja. Ik, ik zeg altijd... Uh, hey, zolang je geest jong blijft... En, uh, dan, dan gaat het goed. Ja, zolang ik op het podium kan staan springen... en, en uh, gewoon me lekker voelen... en zo goed uit mijn bed komen... en nergens wat pijn doet... Ja, maar dat, uh, dan, voel ik me, dan voel ik me nog prima. Dat, uh, dat gaat helemaal goed komen bij jou, Danny. Dat weet ik wel zeker. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, ja. Maar jullie hebben de nieuwe single dus ook al binnen. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, de titel, hè? ik beloof. Uh, waar komt dat vandaan? Nou, die hebben we gewoon verzonnen. Dus de, de hele tekst is gewoon een tekst. Het is, het is een liefdesliedje, wat de meeste liedjes natuurlijk erg zijn. Ja. En het is een leuk verhaaltje geworden. En wat mij opvalt is, um, ik heb, bij Hart voor Muziek heb ik de première gedaan voor de televisie... En, en uh, niemand had het liedje eerst gehoord. En ik was heel verbaasd vanaf het tweede refrein zong iedereen al het refrein mee. Ja. Het, het, het blijkt dus qua tekst zo opgebouwd te zijn door ons... dat het, dat, dat het een logische volgen heeft, qua woorden uh, uh, ook. En uh, die makkelijk mee te zingen is. Nou, en dat maakt vrolijk dus. En dat is toch de bedoeling eigenlijk ook. Ja, ja dat uh, zeg ik. Wij, wij kennen jou niet anders eigenlijk. Ik zeg altijd de meeste van de slagerfestival's. Ja. ja, en, ja, ja. Want dat doe je ook nog steeds, hè? Dat waren de gouden jaren. Ja, maar dat doe je nog steeds, toch? De slagers? Nou, het slagerfestival zelf niet meer. Dat, uh, dat was niet meer mogelijk. Want uh, de televisiewereld is zo veranderd. Zoveel uh, programma's en zoveel uh, goed eraan aan vast. En het is natuurlijk wel een enorme investering ja. en een risico... om zo'n programma uh, op de been te zetten... met al die techniek erbij en dit soort dingen... En de Duitse artiesten, en dat is het grote euvel, uh, de, de grote namen, die, uh, die, die, die, die, die hebben daar geen boodschap aan als je zegt dat het is voor de Nederlandse televisie en de Belgische. Ja. Dan zeggen ja wat hebben we daaraan? Uh, onze maatschappij, uh, onze platenmaatschappij doen niks voor ons in die landen meer. Nee. Dus uh, ze vragen gewoon de normale gage. Ja. Dus, en dan als je dan uh, bij bepaalde namen gage een soort van 50, 60.000 euro, dan is dat nog in het midden. Er zijn er een paar die willen nog veel veel meer hebben. Ja, dat... Uh... En dat, is niet, dat risico is niet te dragen door wie dan ook. En dat vind ik heel erg jammer. Ja, ja. In de, dat is, dat is heel, inderdaad heel erg jammer. Want ik heb uh, vroeger sowieso altijd met plezier naar gekeken. Ja. Uh, dat het uitgezonden werd op de, op de Duitse televisie natuurlijk. Ja, op de Nederlandse ook. Op de Nederlandse ook. De Nederlandse ook de... Maar ik, ja, ik, ik ja. zat vaak op de, op de Duitse kanalen te kijken. Ja. Dat, uh, dat, uh, ja op de een of andere manier dat vond ik dat wel wel altijd... Wel heel uh... Sorry? Ik, ik heb de presentaties ook altijd in, in twee talen gedaan. Dus uh, uh, de, de, in, de vrijdagavond was altijd met Duitse presentatie. Ja. En de zaterdagavond met Nederlandse. Dus voor de Duitse tv hebben we speciaal dan die avond dan een Duitse presentatie gedaan. Maar op vrijdag zaten ook eigenlijk meer, meer Duitsers in de, in de in kerkraden Ja. Uh, ...dan Nederlanders. En uh, in, in, in de Nederlanders die er zaten, ja, die verstonden ook uh, vrij goed Duits. Ja. Dus dat vond niemand een probleem. En zaterdags was het dan echt in Nederlandse handen en in Belgische handen. Dus dan werd het ook de Nederlandse presentatie. Voor mij was het altijd een beetje dubbel, maar uh, inmiddels droom ik in beide talen. Dus geen enkel probleem. <laughs> ja, uh, zeg het. Uh, ja, ik, ik ben eigenlijk een beetje mee, uh, mee opgegroeid ook uh, vanwege mijn, uh, mijn opa en oma natuurlijk. Die, uh, okay. ja Die, die, die, die draaide eigenlijk altijd. Uh, ja, eh, Freddy Break, uh, uh, Roy Black, Heino. Uh, uh, en al ja, ze allemaal. Jurgens. zijn er ja. allemaal al niet meer. Ja, ja uh, Jurgens toch wel? Nee, Hoeder is ook een paar jaar geleden uh, helaas al veel te naar huis oh, gegaan in oké okay, okay. En hij zat wat in het grote toernooi. Kijk, hij heeft net zoals ik ook het grote geluk gehad dat die van zijn, zeg maar, van zijn passie, de muziek... van zijn hobby, uh, zijn werk kon maken. En ja. dat zijn er niet zoveel die dat kunnen zeggen... die dat grote geluk hebben. Maar bij mij was het precies zo. Ik zat als kleine jongen al voor de televisie in Duitsland... naar de hitparades te kijken en te denken... daar wil ik ook ooit in. En dat, dat, dat die droom dan ooit zou waar worden... had ik natuurlijk nooit uh, verwacht. Maar uh, ja, je moet een droom proberen te leven. En als je er een beetje moeite voor doet... en de juiste mensen om je heen hebt... en een beetje geluk... en Mensen die je wat gunnen... Ja, dan komt het helemaal goed, inderdaad. Ja. Nou, ik heb hem klaarstaan, Danny. Zal ik hem zelf maar aankondigen? Als jij hem aankondigt, dan ga ik hem inzetten. Lieve mensen, ik beloof dat hij in jullie oren blijft zitten. Nou, ik hoop het natuurlijk. Hier is Ik Beloof, mijn nieuwe single. Veel plezier ermee. je dankjewel Danny. En ik wens jou natuurlijk alle geluk. En ja, tot de volgende keer. dankjewel hè. het draaien. Jo, je.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 Entertainment for You, zaterdag, gast. Zo, dat is dan, Danny, Christian en ik beloof. En uh, aan, uh, aan de tafel hebben wij uh, Roy Hofman zitten. Roy, ja, trek de microfoon maar naar je toe. Wil je een koptelefoon trouwens? Ja, als kan. Ja, dan uh, gaan we dat even regelen. Uh, dan uh, gaan we eens even een plaatje draaien nog. Dan uh, pak ik even een koptelefoon voor jou. Is goed. Melode, melode, melode. Moeit die is goed met bananen, ja iedere dag, staat zij in haar winkel al met te lach. Haar winkeltreding, die is te bloot, ze heeft een vaste klant, ik denk die is zo groot. Wat een dikke. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo, hè? Zo, Roy. Ja, dag, dag, we hier zijn we weer. Ja, ja, ja. ik ben er. <laughs> Ondertussen van de koptelefoon. <laughs> Hé, hey, hoe is het? Ja, goed. Ja, je nieuwe single loopt die. Uh... Ja, ik mag niet klagen. Ik heb uh, leuke reacties en uh, ja, hij gaat uh, goed, ja. Hey, vertel even voor de mensen thuis uh, die jou nog niet kennen, wie je bent, wat je doet, waar je vandaan komt en... Uh... Ja, ik ben Roy Hofman. Ik ben uh, 33 jaar en ik kom uit Apeldoorn. Ik zing inmiddels 12,5 jaar alweer. En uh, je hebt al verschillende singles uitgebracht. En uh, dit is dan de elfde. En uh, ja, ik uh, ben al een tijdje bezig dus. Ja, want uh, hoe ben je ooit begonnen? Ook uh, gewoon uh, als, als kleine jongen uh, op een feestje bij je opa en oma? Ja, ja het is al feest en partijen begonnen... Uh, Eigenlijk, uh, mijn opa en oma die hadden vroeger een kroeg. En, uh, want mijn ouders kunnen totaal niet zingen. Lekker dan hè? Lekker, zeg woorden. Maar hun waren wel heel uh, muzikaal. Hij kon ja. op uh, accordeon spelen. En uh, ja, vanuit daar is dat een beetje ontstaan. En toen ben, en toen ben ik op ja, feestjes gaan zingen. Van, oh Roy, zingen is een stukje. Nou, en van het een kwam het ander. En uh, toen ben ik eigenlijk. Uh, in contact gekomen uh, 12,5 jaar geleden met uh, Emiel Hartkamp. En uh, die heeft toen gezegd van... Nou hoi kom eens een keer bij mij in de studio. En dan, dan nemen we een paar demo's op. Nou, toen hebben we dat gedaan. En uiteindelijk uh, zei Emiel van... Ja, je bent gek als je er niet meer mee doet. Maar omdat ik nog jong was, ik was nog 15. Uh, uh. Toen hij dus ze van, uh, wacht het even af. En groei er even in. En uiteindelijk uh, heb ik toen... Uh, even kijken, 12,5 jaar geleden mijn eerste single uh, opgenomen. Ja, en uh, die, die was getiteld? Uh, als ik jou ja, zie. Dat, dat ja, want die heb je ook uitgebracht? Ja, dat was de eerste single, als ik jou zie. Dan uh, gaan we die dadelijk nog eventjes uh, spotten ergens. Oh, uh. doe maar. Hé, <laughs> hey, maar uh, hoe, is het, hoe is het nou? Uh, ja, hoe ben je aan de titel gekomen? Uh, hoe is het ontstaan? Ja, die heeft uh, Emiel ook weer gemaakt. Uh, hoe zit het nou? Het is eigenlijk een... Uh, ja, echt een vrolijke plaat. Eigenlijk ben ik zelf meer van het levenslied. Ik... Ik hou echt van uh, de stijl van Marianne Weber, Frans Bouwen, echt het oude Nederlandstalige, klassieke zeg maar, uh, ja, ja, volksmuziek. Ja. Maar uh, ja, om dat nou nog in het tent te gaan doen in deze tijd. Iedereen houdt uh, een beetje bij, van de Hoenpapa muziek. En uh, ja, het is gewoon enorm in trek. Dus ik denk, uh, we ja, moeten daar gewoon op verder gaan. Ik, ik, ik bedoel, ja, ik ken er wel eentje die, die met alle Hoenpapa muziek en alles nog, nog steeds de. de... Koning van de piraten. Ja, nou, dat, dat is een voorbeeld. Maar ja. dat is wel gewoon ja. een van de toppers van Nederland natuurlijk. Ja. Dus. we hebben we het over Johannes natuurlijk. Ja, en we hopen natuurlijk ja, dat we dat ook ooit bereiken. Ja, daar ja, ja, nee, dat, ja, dat doe je het voor. Dat bedoel Top. ik. Ja, ik bedoel. Hé, hey, we gaan hem eventjes tegenwoordig brengen. Helemaal goed. Roy Hofman, en uh, hoe zit het met jou? Of nee, hoe, hoe, zit, zit, het hoe nou? zit het nou? Met onze hits. Jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you. Ja, hoe, zit het, nou? ja, la, ja. hoe ja. zit het nou? Ja, hoe zit het nou? Moet ik daar een nou antwoord op geven? Nou ja, ja het is als natuurlijk... je de antwoord op kan geven. Ja, Emiel kan dat natuurlijk als geen ander. Die kan gewoon ja. hele leuke en uh, ja, teksten verzinnen dat je denkt van... daar kan je je in vinden, weet je wel. En ja, ja. Dat, dat kan Emiel als geen ander. En dat heb ik altijd bij Emiel ook zo gehad van... ja, dat zijn wel teksten waar mensen bij gaan nadenken. Het is heel simpel, maar wel... Ja. Leuk, ja. Teksten. Nou ja, uh, kijk, uh, die heeft vroeger natuurlijk ook uh, heel veel gezongen. En ook, uh, toen een album uitgebracht met allemaal ballads. Ja, klopt, dat is heel lang geleden, 1980 of zo. Voor mij heette dat album Zonder jou. Of voor jou. Dat, uh, dat iemand zo kan schrijven, dat is toch wel. Uh... Ja, en dat je ook het geluk mee hebt dat al die bekende artiesten dan ook gewoon in jouw stal komen. Ja, dat, uh, ja. Ja, ja, en nu zit ik er zelf dus. Dat is gewoon, ik keek vroeger bijvoorbeeld naar het Ross En dan zag ik Marianne Weber en Frans Bouwen. Ja. En dan dacht ik, ja, dat wil ik ook. Ja, nou, maar kijk, Emil zat natuurlijk in een periode dat, dat je een radiopir radiopiraterij had. Uh, en dan ja, bekleed jij eigenlijk, eigenlijk veel meer uh, in het land. Ja, als, als dat momenteel is natuurlijk. Want momenteel uh, ja, is, uh, uh, krijgen we streekomroepen. Om, ja, ja, ja omdat Den Haag dat wil. Ja, iedereen is aan het fusieren nou, dus... Uh... Uh, ja. Ja, ja, je ik... moet, je moet. Ja, <laughs> ja, ja, ik zie het nu zelf ook. Ik ga al die stations natuurlijk ja, af. Ja, ja. En uh, wij krijgen dat alleen maar te horen... van al die radiostations, ja. dus... Uh, ja, het is jammer. Ja, ach, uh, ja... Uh... Zal, aan de ene kant zal het misschien goed zijn... Ja, als we maar, maar draaien, dan is het goed. Ja, nou ja, hier draai ik in ieder geval wel. Oh, helemaal dus goed. Dat, dus dat, dat, dat zit wel goed. Nou, top. Maar ik weet niet of ze hier bij 538 draaien. Dat hoop dat, ja, ik niet. Dat, dat hoop ik. Je hoopt het, maar ja, ja. Het geluk moet je een beetje mee hebben. Nou, ik, ik heb volgens mij maar eentje, eentje gehad... die ze toevallig in de uitzending bij 538 hebben gedraaid. En dat was puur toeval. Dus, ja, nou wie weet... <laughs> maar dat was omdat uh, zijn dochter... die, die had, uh, had er iets uh, naartoe geschreven, zeg maar. En uh, zodoende is hij uh, toch naar voren gehaald. Dus ja, het kan wel. Ja, je moet een beetje geluk hebben. Ja, het is ja. gewoon heel moeilijk. Hey, um, Lieveling, een lekker ding. Ja, dat is een single van uh, alweer drie... vier jaar geleden, volgens ja, mij. Ja, ja en uh, dat is ook wel weer een... Uh, ja... Een vrolijk liedje. En ook weer gewoon uit de koken van Emiel. Ik ben één keer uh, naar een andere studio geweest. Dat is uh, bij uh, uh, Hans Albers ja. geweest. En uh, in Berg. En ik wist niet eens wie het was. <laughs> ja, heel <laughs> erg. Maar toen ik daar kwam, toen, uh, toen dacht ik van... Oh, ik uh, zit bij die man. Uh, dat was natuurlijk de tekstschrijver van André Hazen. Ja, ja. De senior. En uh, toen dacht ik van... Uh, ja, laat ik het gewoon een keer doen. En om ja. daar een single te maken. En dat hebben we toen gedaan. Maar uiteindelijk ben ik toen toch weer teruggegaan naar Emiel. Omdat de sound van Emiel... Ja, dat is wel echt het volks. En uh, ja, dat, daar, uh, dat is ja, wel waar de, ik van hou. Weet ja, je wel, waar ja, mijn hart ja, gewoon ligt. Ja. ja, dat zeg ik. Dat kan, uh, dat kan de man heel goed uh, wat dat betreft. Daarom? Uh, we gaan hem gewoon draaien, denk ik. Laten we doen. Ja. Hallo, <laughs> Jopman. En... Uh, we hebben het over lieveling, een lekker ding. En ten het tot de klokjes van 7 uur. En namens Smit, goedemiddag. Ik kon het niet geloven, toen ik je daar zag staan. Jij keek mij zo lekker aan. Jouw hemelsblauwe ogen, ik was meteen van slag. Ding Roy Hofman, hier in de studio aanwezig aan de tolweg, Tina. Zo, Roy. Ja. ja. <laughs> ja. Hey, en de volgende nummer die ik, uh, die ik klaar heb staan, die eerste kus. Ja, dat is ook alweer een uh, oud jongetje van, denk ik, uh, zeven jaar geleden. En uh, ja, ik heb het dus nu elf gemaakt, maar het is niet, in die tussentijd hebben we ook uh, CD-presentaties gedaan... Dat heb ik met deze single toen ook gedaan. En dat uh, was toen. Uh, ja, dat was voor mij de tweede keer dat ik een CD-presentatie gaf. En uh, nou, die was toen helemaal uh, uitverkocht. En uh, ja, dat was gewoon geweldig. Maar oh, dat heb je met uh, hoe zit het nou ook gedaan? Nee, oh, nee, niet? nee, deze keer niet. Want uh, ja, omdat ik zelf met dingen zat waardoor het niet kon. Uh, andere afspraken. Maar uh, misschien de volgende keer gaan we dat wel weer doen. Nou. Dus uh, dat hopen we dan wel weer te doen. ja. Want uh, je bent alweer bezig met een nieuwe. Uh... Single? Nou ja, je bent altijd ah, wel aan het uh, nadenken uh, van uh, wat uh, kan ja, er ja, nog, hè? Ik he? hoor je zo. Uh. <laughs> ja, ik ben altijd wel aan het denken van uh, ja, wat kan je beter doen en uh, wat kan, zit er nog uh, aan te komen, weet ja, je wel? Want we hebben ook verschillende artiestenreizen gedaan ook, en, en dat uh, is ook allemaal wel heel leuk, wel veel qua organisatie, maar... Dat hopen we misschien ook nog wel een keer heb je, te doen. Hebben we dit jaar nog iets in uh, Spanje of uh, nee, Turkije? Nee, nee, we hebben geen artiestenreis tot nu toe nog gepland. Maar uh, ja, wie weet kan dat nog komen. Ik ben er nog wel in overleg uh, met andere artiesten over. Dus, uh, gaan Jordaan kijken. Festival, staat daar nog? Nee, Muziekfeest nee. op het plein? Of? Nee, wa was dat maar zo? Muziekfeest uh, op het plein? Uh, uh, doet er dan eens wat aan. Ah, <laughs> <laughs> ja, je moet er maar tussen kunnen komen, hè? Ja, nou, ja. Weet je... Nou, het is, uh, ja, je moet ook een beetje geluk hebben. Ja, nou, dat is ook zo. Weet je, een beetje poesje. Uh, nou, ik, zet <laughs> jij maar druk. <erop. laughs> nou, maar deze Zit die jongen maar deze? Die niet, <laughs> hey, maar, um, Ja, die, die, die eerste kus. Um, cd-presentatie was uitverkocht... Uh, wat heb je eraan overgehouden? Behalve geld dan? Ja, zoveel geld hou je er niet aan over. Je moet nee, die... nee, nee, dus, kijk, een cd maken kost, uh, kost heel veel geld. Ja, het kost heel veel geld. Ja, en, uh, maar weet uh, je wat het verschil ook nog is? Kijk, heel veel artiesten die nou bijvoorbeeld aan de top staan... die zitten bij een platenmaatschappij. En ik doe dat allemaal zelf. En dat is het verschil. Ja. Dus daardoor kom je veel moeilijker ergens binnen... om in die lijsten te komen of weet ik wat. Dus, en die grote platenmaatschappijen die schuiven die. Het is er gewoon naar voren, dus je moet ja. een beetje geluk hebben om ertussen te vallen. Maar uh, ja, weet je, het belangrijkste is dat je het leuk vindt, dat is het belangrijkste. Ik zeg altijd, uh, don't give up. Nou, dat bedoel de, ik. De, de, de, gewoon uh, blijven... Uh, ja, daarom. En uh, plezier is het belangrijkste. En uh, de rest. Nou, komt dat, moet je, dat moet je vast op ja. plezier. Want, ja. uh, als, je, als je dat gaat verliezen, dan, uh, dan kun je te stoppen. Ja, dat bedoel ik. Dus dat zeggen wij ook zo vaak. Ja, nee, maar goed, uh, kijk, ik zeg altijd, uh, je moet gewoon blijven proberen. Uh, diverse stations, uh, uh, muziekfeest op het plein, uh, de Piratenfestijn, ja, ik uh, heb noem die... het maar op. Ja, uh, dat bedoel ik. Ja. Er, er die... is genoeg, er genoeg. Ja, daarom. En uh, ja, dit jaar heb ik ook voor het eerst meegedaan aan een talentjacht. Dat was ja. dan uh, van Shonda uh, de Beve en Kees Stevens. Ja. En uh, die, zat, die stonden dan in het theater oh. en dan kon je meedoen aan een... Uh, want ja. de bloed, de bloed, zweet en tranen binnen, heb ik niet gehoord? Nee, nee. Okay. Maar dit was dan een talentenjacht van hun uit. En daar hadden 750 mensen zich opgegeven. En ben ik tot de halve finale gekomen. Dus dat was wel echt uh, voor mij ook helemaal nieuw. Ja. In het theater. Ja. Maar het was echt uh, ja, geweldig. Het was echt heel leuk. Ja, en, en uh, gaat er nog wat komen? Qua, uh, ja, als ik gewonnen had... Zo, ik... Soort, nee, maar dat soort programma's. Uh, want ik, ja, ze zijn er wel mee bezig. Dus ik weet, uh, er zijn nog meer programma's die. Uh, uh, ja, komen. Ja, maar weet je, dat is niet echt gericht op Nederlandstalige volksmuziek, weet je wel? En dat is wel een beetje wat, wat ik uh, nu doe. En uh, ja, weet je, hiervoor zei ik ook van, ah, ik ga dat nooit doen, maar je steekt er natuurlijk wel veel van op en je leert veel collega's kennen en hoe je moet staan, je krijgt overal wel begeleiding bij, weet je nou, wel? Ja, en dat is wel belangrijk. Ja. Nou ja, uh, ik zeg altijd, uh, geef je over de kost. Ja, daarom. Dat is het belangrijkste. Ja. We gaan hem nou even draaien, die eerste kus. Van. En uh, ja, die eerste kus. Wat vandaag niet lukt, dat, uh, dat komt morgen wel. <laughs> <laughs> ja, nou, dat is dus de tekst ja, van die singel. <laughs> nee, maar goed, uh, die, uh, wanneer was die de Dat is de single van Vledia. Ja, Vledia, ja. En uh, ja, dat was eigenlijk... Zo van ik, zo is het ook echt. Zo gaat de tekst ook. Van, ik was op vakantie in Mexico. Maar dat was ook zo. Ik was in Mexico. En toen was er een, uh, een liedje. Ik zat bij het zwembad en toen hoorde ik een melodie van dat liedje en toen dacht ik, nou, dat is echt een leuk melodietje. Dat ken ik nog niet. Ja. En uiteindelijk geeft Emiel toch wel altijd wel een beetje zijn eigen sausje aan die liedjes. <laughs> maar toen, uh, toen had ik het liedje naar Emiel gestuurd. Ik zeg: Dit is echt een liedje wat ik denk van nou, dat is nog een melodie. Die er niet echt is. Ja. En uh, toen is hij daarmee aan de slag gegaan en heeft deze tekst toen uh, opgemaakt. Wat okay. vandaag niet lukt, dat uh, kom morgen. Dat kom morgen wel. Dat vooral. Ja. Ja, ja, een beetje. Ja, dat doen ze in Mexico ook, hè? Wat vandaag ja, niet lukt, dat nou, komt nou, Dat is ook zo, echt. Ja, dat is echt zo. En, dat, uh, ook in Spanje en uh, Italië. Daar maken ze zich in, niet, zo zo België, niet zo druk. In België. Daar maken ze niet druk als hier. Nou, nee, nee, hier moet alles. Uh, alles snelheid snel, en. Uh, uh, ja, alles in rangorde. In ja, hier gaat het... Uh, la, laten, we, laten we er maar ni niks van zeggen. <laughs> nou ja, soms, uh, soms is het niet, uh, niet slecht natuurlijk. Maar uh, het, het komt soms ook wel ten goede, zeg maar. Ja, maar ja, weet je... Uh, het is, je kan het ene land ook niet met het andere land vergelijken natuurlijk. Dus, nee, nee, nee. nee Wij, uh, want dan zou ik zeggen, ja, ik ben het even kwijt. Maar nou, dan kom ik zo wel weer op. Wat, dat komt morgen wel. <laughs> dat komt morgen wel. <laughs> We gaan hem even draaien. Helemaal goed. Wat vandaag niet lukt. Ja, dat komt morgen wel. <laughs> Ja, hey, wat vandaag niet lukt, nou... Dat komt mooi wel. Dat komt wel. Hey, um, even kijken, we hebben nog een kleine ruim uh, acht minuten. Um, dus we kunnen nog, uh, we kunnen nog wel eentje doen. ja maar goed. Nou, laten we een uh, levensliedje doen of zo. Uh, even kijken uh, Jouw ogen stralen als je lacht, heb je die? Ja. Ja, nou, dat is echt een levensliedje die ik uh, heb gemaakt. Oké. Okay. Dat, dat is wel echt... Uh, ja, dat wijkt wel een beetje af van. Je kan natuurlijk niet iedere keer vrolijke liedjes doen. Dus dit liedje dit is echt een levensliedje. En uh, ja, dat is, dat is op jouw lijf geschreven. Hè? Ja, dat is wel echt een beetje de stijl van uh, Marianne Weber, Frans Bouwer. En ja, wat Emiel eigenlijk altijd wel gedaan heeft, ja. Ja. Stijl. ja, want uh, Marianne Weber, uh, Frans Bouwer. Uh, Koos Albert. Koos Albert, ja. Renee ja, Vrooken. Nou, ja, Jannes heeft toch ook nog wel uh, wat, wat, wat, wat mooie belletjes. Ja, ja. Die heeft ook heel veel belletjes. Ja, ja zeker. Die, dat vond ik altijd wel een mooie. Ja, mire, uh, Amore, adio. Ja, dat ja. is een uh, prachtig, uh, prachtig nummer, vond ik dat altijd. Nog steeds. Ja, ja Jannes gaat nou uh, ahoy doen. Ja, ja, dus ik hoop dat ook ooit. Wanneer niet? <laughs> ja. ja, wanneer niet, nee. <laughs> nee, maar goed, die, die staat inderdaad overal natuurlijk... Uh, ja. Ja, uh, mega piratenverstijnen, uh, ja. Ik, ik, ik zou, uh, ik zou toch uh, achterheen gaan. En, uh... Ja, ik, je moet geluk hebben. Het is niet de hele zomaar tussenkop. <laughs> nee, maar goed. Gewoon even blijven tieren. Ja, daar zijn we druk mee bezig. <laughs> zijn we al uh, jaren mee bezig. We, we komen natuurlijk overal, hè? Dat, ja, dat ja, is ja. natuurlijk... Uh, het is niet dat we... Nergens komen. Het is uh, nee, wij, nee, nee, nee, nee, wij komen ik, maar... van Groningen tot Zeeland en van, ja, ja, ja. Nee, maar goed. Uh, dat dat soort grote evenementen. Uh, ja, dat zijn wel de dingen die wij wil staan. Daar moet je het wel een beetje van hebben. Ja. Weet je, mega piratenverstaan, de, de Jordaanfestival, uh, muziekfeest op het plein, ja. uh, muziekcafé van de Tros. Uh, weet je, dat soort programma's. Ja. Uh, daar wil je gewoon staan. Daar wil je gewoon ja. zijn. Ja. Zo ja. so simpel is het. Klopt. En uh, ja. Nou ja, dan zien we jou daar binnenkort. He. Nou, uh, als jullie mij daarbij helpen, <laughs> maken we een promootje en uh, ik sta er. <laughs> ja, ik bedoel, je bent altijd welkom. En uh, als je een promo hebt, wij nou. sturen hem door. Nou, dat uh, ga ik verzorgen. Hé, <laughs> <Ja, op. laughs> hey, um, deze is geschreven, jouw ogen stralen als... Je lacht. Dat is van uh, Emiel weer. Emiel Emile Hardkamp. Okay. En, uh, en Norris Padida wat, wat Schrijf je zelf ook, of niet? Nee, Nee, ik heb eigenlijk altijd gedacht van... ik wil een keer... of ja, ik wil bij dat team uh, terechtkomen. En ja. nu zit ik er. En, uh, dus ik ben heel blij dat Emiel mijn uh, teksten maakt. Ja. En uh, ja, Emiel kan dat uh, als geen ander natuurlijk. Maar je, je doet wel aanpassingen, neem ik aan. Als je denkt ja. van nou... Ja, ja, nee zeker. Want ik heb ook wel eens uh, demootjes van Emiel gehad. En dat ik dacht van... Uh, oh, dat is wat, weet je wel. Ja. En dan zong ik het in. Dan, en dan paste het helemaal niet bij mijn stem. Dus dat, uh, ja, dat, dat heb ik ook wel eens gehad. Maar... Ja. Het moet wel uh, klikken gewoon, ja, met maar, liedje. Ja, want uh, ja, ik zeg altijd, wil je niet zelf schrijven? Ja, ik wil het wel, maar ik... ik of, of kan je het niet? Ik kan nog niet... Ja, nie, uh, ja, ja maar je, je moet het ook kunnen, hè? Ja, ik het, bedoel, uh, weet je, het moet wel goed met de muziek natuurlijk ook passen en zo, dus... Ja. Nee, ik kan niet uh, tip aan de teksten van Emile, hè? Nee, echt niet. Nee, nou ja, Misschien dus in wie weet komt het nog. Ja, de, in de loop der jaren. Ik zeg altijd blijven oefenen. Kom bij het Rosmuziekfeest misschien wel. Ja, maar ik zeg altijd blijven oefenen. Dan gaat het ook goed komen. Hoor. Zeker, daarom. Daar dat, dat vertrouwen we op. Gaan we doen. Nee, ik, ik, ik zat wel weer verkeerd. Het was vandaag niet leuk. Ja, nou, ja oh, die is dit weer oh, met de richting <laughs> op. <laughs> Maar na vandaag Weet ik, ik vond je toch Ook al weet ik Dat jij straks weer moet gaan Twee harten smelten We zitten er helemaal in. Ja, we zitten, we zitten, en het goede liedje nou, hè? Ja, nou, <laughs> nee, hey, maar, we, ja, het zit er alweer op. Nou, en, goed. Uh, ja. Ja, jullie bedankt voor de aandacht natuurlijk. Ik, ik wil jou natuurlijk bedanken voor je komst hier naartoe. Ja, het, en, uh, we waren nog op tijd gelukkig. Dus. Ja, nou ja, ik ook. Het was heel druk, inderdaad. En, uh, ja, ach, we doen er niks aan. Mooi weer. Uh, allerlei... Uh, ...evenementen die op de, op de been zijn. Dus, uh, Daarom. Ik zou zeggen, in ieder geval uh, een fijne terugreis. En, uh, ja, jullie bedankt uh, voor de aandacht natuurlijk, voor de nieuwe single. Ja, en uh, we houden contact. De nieuwe, nieuwe single komt eraan binnenkort. Van de zomer, denk ik. Uh, <laughs> <laughs> oh ja, wel wat druk zetten, hè? <laughs> ja, dat weet ik nog ja, niet. Is goed. Maar... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.